zijn bij een achtervolging twee mannen opgepakt. Vrijdag raakten ook al drie mensen gewond... bij meerdere schietincidenten in de buurt van de Zweedse hoofdstad. De omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. En in Vlaardingen zitten bijna 11.000 klanten van steden zonder stroom na een storing in het hoogspanningsstation. Voor ons de netbeheerder kunnen de problemen een flinke tijd gaan duren. Er zou namelijk rook uit het hoogspanningstation komen. De storing brak uit in de wijk Holi, een gebied waar ook veel ouderen wonen. Tot nu toe zijn er geen grote problemen gemeld. Het weer nog... Al voor het middaguur is het op veel plekken al zomers warm. Vanmiddag warmt het verder op en op veel plekken wordt het tropisch. In het midden en oosten wordt het makkelijk 31 graden. In het zuiden kan het nog een graad warmer worden. En tot zover het nieuws op GoFM. Goedemorgen. Dit is de beste muziekmix van GoFM. In de eten op 107.8, 106.1 en 105.8 FM. Online via goertv.nl. Op onderweg via onze gratis apps. GO FM.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 I, too, have lost my love today All of my dreams have blown away Now, just like you, I sit and wonder why You've got your troubles, I've got mine Some sympathy, well so do I You've got your troubles, I've got mine She used to love me that I know And it don't seem so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 ik een prachtige antiek aan van de... Wat een prachtige antieke ja, van de, de Fortunes. Aan het begin van de zondagmorgen van hebben Een hele speciale zondagmorgen live vanuit de studio hier in Terneuzen. En uh, wat doen we vandaag allemaal? Nou, heel veel. Zo meteen gaan we afschakelen naar Leen van Oelen. Want die is bezig met de Ride for the Roses. De show wordt vandaag in elkaar geschoven door John Lincreen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Rote Rosen, rote Rosen Sind die ewigen Boten der Liebe Rote Rosen, rote Rosen Die bekommst du darum auch von mir Rote Rosen, rote Rosen Sagen alles, was ich dir verschweige Rote Rosen, rote Rosen Die versprechen, ich bleibe bei dir Weiß ik eerst, dass es die Liebe gibt. Heut bin ik zum ersten Mal richtig verliebt. Liebe, aber leider, aber leider, is ook niet zo so vergänglich wie sie. Rote Rosen, rote Rosen, die sind schön, doch sie müssen verblühen. is die liebe gibt heut bin ich zum ersten mal richtig verliebt Een prachtige antieke, ja, hier in de show, Rote Rozen, Freddy Brik. Het past natuurlijk bij wat we vandaag aan het doen zijn bij de zondagmorgen van Go. We hebben het over natuurlijk Ride for the Roses en je hoort het dan op de achtergrond. We doen ook een live verslag van wat er gebeurt. Ja, dat kun je wel zeggen, de achtergrond, Alfred. Je zou weten, hoor. Ja, dat kun je wel zeggen. Nee, Oele, wat... Wat? Alfred, goedemorgen. goedemorgen wat de, wat de toestand in jouw programma nou op de vroege zondagmorgen ja, zo ja. rustig en nou zit je hier ja het is uh, verschrikkelijk het is leuk oké okay. ik ga fijn. praten met uh, henk de ik val je in de reden want hij heeft een druk schema vandaag Henk Remijs is voorzitter van het overkoepelend orgaan delta rides voor de Roads. Dus henk ik heb je vanmorgen horen vertellen in jouw eerste interview wat je ter plaatse doet uh, de veranderingen die, die zijn al met daarmee beginnen de start hier op het stadhuisplein dat heeft de reden en die bevalt blijkbaar je praat nu over de neus heen ja die bevalt zeker ik denk dat we hier meer ruimte hebben we kunnen alle bedrijven en clubteams kunnen we heel netjes opstellen en we kunnen ook in één keer vertrekken. Nee, vorig jaar stelden we hier wel op, maar dan gingen we bijvoorbeeld met die mensen naar de markt doen, moesten ze weer stilstaan en dan pas vertrekken. Dus nu gaat het in één flow weg en dat is denk ik veel beter. Ja, Oké, okay. dat is één. Ze staan lekker te zingen over musical in zonnetje. <tok> en de speaker Gerrie is ook wat lekker in zonnetje. Maar hij heeft een beetje schaduw zien we nu, zie je dat? Hij heeft ze heel slim neergezet. Um, een uh, ander verhaal hoor ik je ook vertellen, kunnen we gelijk op inhaken. Uh, geld en deelnemers. Uh, ik begrijp wat je woorden vanmorgen dat er wel eens erg veel geld binnen zou kunnen komen vandaag. Ja, ik denk dat we vanmiddag om 4 uur een hele mooie opbrengst bekend kunnen gaan maken. En dat heeft met name te maken dat we ook wat nieuwe sponsors hebben gevonden. Maar we hebben echt de donatieknop weten te vinden. Dat betekent dat we echt deelnemers hebben die later zich ook nog sponsoren. Door, door, door vrienden, door familie, door buren, maakt niet uit. Ja, en, en vorig jaar hadden we de 1300. Uh, maar dit jaar hebben we bijna 5000 donateurs. Kijk, en al die kleine bedragen tezamen, die brengen natuurlijk toch een heel groot bedrag bij elkaar. Dat is, dat is significant om een mooi woord gebruik anders en de voorgaande jaren over, over de voorgaande jaren gesproken uh, en uh, uh, die is ook nog dit jaar rijdt hij gewoon zo mee hè? een beetje ter ere van ja ze zo rijdt mee we hebben als eerbetoon naar eddie hebben we vandaag maar ook gisteren in koes hebben we een vriendenteam eddie boven uh, ingericht dus mensen die Eddie hebben goed hebben gekend die konden daarin uh, in, in mee fietsen en er hebben toch best heel veel mensen dat gedaan en dat is denk ik een, een, een klein eerbetoon wat weinig kunnen doen aan, aan, een, aan een man die toch heel veel betekent heeft voor de Delta uit voor de rozen. Terugkijkend op de afgelopen paar dagen, hoe is het vergaan tot nu toe? De hitte was een dingetje? Ja, de hitte was een dingetje. Zeker gisteren ook in Midden-Zeeland. Er waren best wel mensen die zeg maar, wat overhit binnenkwamen. Een paar mensen hebben we nog eventjes op moeten halen, zelfs omdat ze niet verder konden. Ja, goed, we hebben een rode kruis erbij, die hebben we goed opgevangen. Eh, dat komt wel goed, maar dat is, de hit is wel een ding. Maar, ja, beter zo dan, dan dat we in de regen zouden moeten fietsen. Dus, eh, dit moeten we wel voor lief nemen. Ja, dat is waar. Dat zullen we ook wel doen. Ook, eh. Ride for the Roses 2023, eindelijk mag het weer eh, de 2025 gaan. Nu van start. Er is altijd een beetje verschil emotioneel tussen de, de, de, de teams van de, van de bedrijven en de 25-15 mensen. Ja, je, je, je ziet natuurlijk bij die, bij die 120 en bij die 80 kilometer rijden dat zijn meer de coureurs. Hè. Dat zijn de mannen natuurlijk die, die, die staan vuil en die willen, die willen... willen alles van, hè? Ja, daar weet ik alles van, daar gaan we het niet over hebben. <laughs> maar uh, die, die staan vuil, de 50 en de 25 kilometer rijden die zijn meer ontspannend. Dat zijn gewoon, gewoon echt paar op elektrische fietsen, uh, iedereen mag hier meedoen. Dat is denk ik het mooiste van het evenement, dat het is open voor voor alle fietsers. ja. En, uh, maar het zal nu gemoedelijker gaan dan uh, dan daarnet, ja. ja. Het is wel zo, die 25-50. het gros van de mensen die meefietsen, die hebben eigenlijk allemaal wel een verhaal. Dan ga niet zeggen dat bij dan de, de bedrijven die niet zo is, maar dat is een mooi verschil, maar het gaat om de massaliteit. Een beetje meer deelnemers vind jij wel fijn, volgend jaar. Ja, een beetje meer deelnemers Ik Is dat noodzakelijk? Hij, moet dat best. Zee, het is toch een mooie truc zo. Ja, is er, al, het, er is niks van te moeten. Hè. Ik denk als wij op 5000 deelnemers blijven zitten, dan, we nou, dan leeft het evenement. Uh, maar kijk, al die mensen die nu hè, gedoneerd hebben, die, die, die zouden misschien ook zelf kunnen fietsen. Ja, dus als iedereen zijn kennisgeving eens even kijkt maar gewoon fietsen je mee, dan kun je, denk je het eigenlijk kwijt toch niet? Ja, dan krijg je het volgende probleem misschien. Dan van kun je ze wel kwijt, maar... Ja, graag hebben dat probleem. Ja, uh, ja dat probleem daar in mijn graag voor lief. Dat, dat lossen we wel op. Ten slotte, ga ja. je nog met Claudia babbelen. Claudia ja. de Bruijn. Ja, Claudia zou hier rond half elf uh, aanwezig zijn. Ze rijdt een 50 kilometer, van overkrijgen ze mee. Dus uh, ja, vanmiddag staan we nog even in babbelen. Het is dus leuk, dat het in het. Ja, ja, we, we, we, je kent de reden denk ik. Uh, we doen 10% van de opbrengst, mogen wij besteden aan, aan, aan een lokaal doel. En uh, er is iemand van in onze organisatie, ben de verschelling, die, die is ambassadeur van haar, haar stichting. Mag ik dan bij jou? Ja, en, en die kwam met dat idee. Dus we hebben gezegd van oké, okay, wij, wij doen 5% doen voor Claudia de Breij haar stichting en we doen nog andere 5% voor ADSZ en Zorgzaam, voor de afdeling Oncologie. Dat is de, zeg maar, de 10% die wij vrij te besteden hebben en die andere 90% gaan naar KWF. Okay. Ah, zo, mooi, mooi, mooi dat je komt. Maar is dat wat verschilt uh, in de publiciteit? Ja, je hebt, je hebt natuurlijk toch wel mensen die daar naar uitkijken, die vinden dat wel leuk om, om, om... De samen met een bekende Nederlander uh, te fietsen. Ja, ik denk dat ze de ook wel een beetje oversteld zal worden met uh, aanvraagjes voor selfies en uh, handtekeningen of wat dan ook. Maar is dat gewend ja. op de volgende van hoek, dat zou Jan de Rijk komen niet elke dag tegen. Daar kom je, inderdaad, die komen komt elke dag tegen. En Zeker niet de neus, denk ik. Dus, dankjewel Ga naar het podium voor het zwartschot, ja. ik wens je hele goede dag toe. dankjewel. dankjewel. Enkele wens is uh, voorzitter van het overkoepelen door Delta Rice for the Roses, dus hij Alle drie dagen, zeg maar. Uh, later of uh, volgend uur, uh, zal Johnny, als ik het goed heb met Jacques hij van het Comité Ik hoop wel dat uh, Rozen niet verwelken met deze temperaturen. Als nou, je in de schaduw zit niet en voldoende water geeft, maar ook al verwelken ze is live, Alfred. Ja, zo is het. En uh, het wordt zeker een mooie dag. En uh, we hopen natuurlijk ook hier in de studio voor uh, op een uh, hele mooie opbrengst. Dankjewel. Doe winnen. Won't you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 You are solid with me, cause all I can see is your fine, fine, round ring.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 Van holly tot hit. Je kent ze allemaal. Allemaal. allemaal. Eén station. één station. <totrofie> Ik start de motor, klappen hoor. Hout door de felle kleur. Een drie cirkel zo kort, dat maakt zuigend. Op. Langs de flinten jagen het uit de wind. Met hen alle het allergrootste gemak verwissel ik bij hen de zak. Tot een zucht in het huis weer klaar is. Jamsje, zijn de velen als het Stopzuigen Want werk en dan is alles thuis weer spannend. Stofzuigen is mijn ideaal. Stofzuigen is het helemaal. Ik voel me lekker uit als ik dit vaart. Dat is voor echte mannen, natuurlijk. De Amazing stroopwafels. En als geintje eigenlijk ook nog vandaag zitten we hier aan de stroopwafels. Want de vastluisteraar van de Zondagmorgen van Go weten dat we hier altijd aan de koeken zitten. En vandaag inderdaad de stroopwafels. Overigens word je ook nog Fine Brown Frame van Rose en Diane Reeves. Ja, er is hier weer, Leen Oelle, onze actiereporter. Ja, ja, ja, ja, ja. What's up? Dankjewel, met dit weer en dan actiereporter. Nee, nee ja. laat het actie er maar af. Eh. Ja. What's up? Maar ik Fijn dat je de Amazing Stroopbal was gedraaid. Daar doen we zoveel plezier mee, dat weet je wel. Ja. Wij met dat Erik van mij je boer, hij is de burgemeester van de gemeente Maar. En stroomvallen, je, je moest lachen, uh, meneer Van Mergenpoorn. Ik, ik zeg jij en meneer, maar ja, ik haal het door met maat. Dat mag ook, hè. Soms, meneer, en soms jij. Laat het vooral zo zijn. Ja, ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug, denk ik, hè? Ja, dat ga je vandaag niet doen, natuurlijk. Jullie rijden mee met het team van de gemeente, hè. Ja, maar het, het is een Frans gevoel, hè. Want het is, het, en de temperatuur, maar ook de sfeer is, uh, is heel mooi, vind ik. We hebben een mooi team. Dus het college is redelijk goed vertegenwoordigd. Maar ook onze gemeenteraad. En dat is natuurlijk heel leuk. omdat we daarmee ook willen laten zien dat we het een mooi en heel belangrijk evenement vinden. Ook ja, open deurtje voor de burgerwezen van Teneus, bij dat je zo'n evenement. Los van het feit dat het noodzakelijk is, wat we dat opzij schrijven dat het in teneus is. Ja, maar natuurlijk. Maar weet je, dit is een, uh, een evenement wat ook mensen bij elkaar brengt. Hè? Want iedereen heeft dat persoonlijke verhaal. Maar samen heb je nou ja, die strijd die we die we strijden. Uh, en ja, ik moet zeggen met weer een ja, fantastisch evenement, een goede club mensen die dit neerzet. Andere plek nu hè, starten, stadhuisplein, mooi Stadhuis op de achtergrond. Ik heb begrepen dat jij die gaat straks wel uitleggen, maar Henk Remijs heeft uitgelegd dat de waarom erachter. Ja, maar je ziet ook, en je zag vanochtend ook bij de start natuurlijk van de van de lange afstanden, het zijn veel mensen. Uh, um, en dan zie je dat we hier denk ik een oplossing gevonden hebben die ook in staat zijn om ook zelfs nog een beetje te groeien. Als dat uh, de komende jaren zou kunnen. Maar, maar, ik, hebben jullie afgesproken dit antwoord zeker met Henk mee? Uh, dat groeien? Ongeveer uh, <laughs> uh, <laughs> <alweer> hetzelfde antwoord. <laughs> <laughs> ja, ik hoef me alleen maar aan te Nee, maar we, we, we staan voor dezelfde zaak en ik denk... Het is altijd goed om na te denken, hè, welke plek kun je weer een tijdje met elkaar vooruit. Er zullen ook wel weer wat dingen zijn waarvan we denken, nou, volgend jaar steken we daar weer eens van op. Maar ik zie hier ja, zo'n zon over grote stadhuisplein. En straks, hè, die markt waar we wel finishen, ja, dan, heb je, dan, dan heb je twee mooie plekken. Uh, waar je iedere ding doet... maar waarbij je samen dus uh, een steun geeft... aan dat hele mooie evenement. Hoe volg je dus het op de markt, de horeca... dat er niet gestart werd? Of was dat geen probleem? Wat, wat zeg je? Hoe vond men het op de markt, met name de horeca... dat er niet gestart wordt? Nee, dat is eigenlijk ook in heel goed overleg... met partijen op de markt gegaan. Omdat zeker naarmate je meer mensen wil laten starten... dat betekent ook dat je aan ondernemers vraagt... om een terrassen tijdelijk op te ruimen... Of voorzieningen, want we hebben ruimte nodig. En nou, dat is een aantal zo gegaan en nu hadden we zoiets van weet je uh, voor die enkele keer dat we dat aan ondernemers op de markt vragen dan wil ik ja dan wil ik dat nog steeds kunnen doen maar voor dit evenement is dit denk ik de beste oplossing dus volgens mij en de organisatie en de ondernemers op de markt en wij als gemeente zijn wel blij met deze oplossing je mag straks weer de startschot geven we krijgen weer 100 miljoen uh, snippertjes blauw papier hier zo natuurlijk dat wordt er van netjes opgeruimd lopen we even naar de fiets mag dat even het zonnetje want ik ja, wil nog een, een kleine uh, we stappen nu uit de schaduw ja voor de mensen thuis ja we zijn niet echt gek natuurlijk dat is <laughs> waarom moeilijk doen dat makkelijk kan een hele kleine inspectie van de fietsen um, ik heb hier ik, ik pik er een paar uit kijk um, laten we gaan naar die van u erik van merienboer de fiets namens eerder thuis van erik van merienboer een damesfiets met een flinke ketting erop maar niet elektrisch. Nee, niet elektrisch. En ja, de eerlijkheid. Heeft de reden. Nog geen loonsverhogingen gehad misschien? Uh, nou, weet je. Als ik, als ik elektrisch wil fietsen. Het mooie is dat, dat ik dan wel eens op een gemeentefiets stap. Maar dit is mijn fietsje. Um, en daar ben ik ook een beetje aan gehecht. Want het is, het is de fiets van mijn moeder. Is het zo? Um, en die heeft hier heel veel kilometers op gemaakt. Ze fietst zelf niet meer. Maar ik heb een fietsje meegenomen. En nou ja het is ik mag geen reclame maken maar het is van een degelijk nederlands merk het is een gezellige fiets uh, en het is een hele gezellige fiets en uh, nou voor de 25 is hij te doen met mijn postuur en mijn uh, conditie maar uh, uh, ja weet je nog niet inderdaad elektrisch ik denk als ik zelf weer eens een nieuwe fiets ga aanschaffen dan dan vind ik het wel, denk ik dat ik wel elektrisch ga fietsen. Kijk, ik wil op mijn zie bijvoorbeeld die van Jurgen ja. Vervaat, wethouder hier uit Neuzen. Natuurlijk een badrijder op, maar ja, die heeft heel hele familie, die werkt in garages en zo, dat ah. moet elektrisch. En, en, maar, maar jij moet wel aanpoten of passen ze het tempo aan op jou? Ja, ik ik is on elektrisch en elektrisch. Je ziet de gretigheid hier bij elkaar, dus ik denk dat ik af en toe als wegkapitein iets moet roepen. Maar ik heb een deal geslo gesloten met Laslo. Laslo zit wel op een racefiets, maar Laslo is onze wegkapitein. En het is nou ja, dat geld denk ik, ik heb het vanochtend ook tegen de hardfietsers gezegd. Jongens, misschien net hè, net een tandje minder ook vanwege de temperatuur, omdat het vooral ook samen is. En ja, weet je, uh, college collegeraad kan in deze ook laten zien dat ze heel goed samen kunnen. Ja, ja, ja, okay, okay, ik ik okay. heb alle vertrouwen in Leen dat het gaat lukken. Als ah, is prima natuurlijk. Ah, ja. Ik wens je een hele goede rit toe. We zien straks uh, met alle uh, collega's en, uh, en, en een gezonde dag vandaag. Dankjewel. Uh. Smeren, hè, smeren. Hè? Ve veel smeren, veel drinken en we gaan voor de mooie opbrengst. Voor het goede doel. Dankjewel, ja. Dankjewel. Erik van geweest er hier ter Steden. En uh, ja, op, uh, ja, verhaal achter de fiets. Zoals je hoort over dat, dat, dat wist ik niet, maar dat heb ik dan met deze meegekregen. Dankjewel, Leen. Oké, okay, tot zo. De van de Rolling Stones. It's all over now. nou, verre van dat. Want we gaan vandaag nog even lekker door hier bij Gofam. Ook met The Ride for the Roses. Straks weer een verslag ter plekke, zou je kunnen zeggen. Mas Caliente in Magnetaron, hoorde je van Ellen ten Damme. Wat een geweldig nummer is dat. Ik had hem eerder nog nooit gehoord, maar ik dacht... Hey. Dat is wel iets voor deze mooie, warme zondagmorgen. Het is hier in de studio 27 graden, dus het zal in Westdorpen wel weer 29 zijn. Want daar smokkelen ze er altijd weer 2 graden bij. En ik hoop ook dat de mensen die nu hun best doen voor het goede doel, KWF, in Ride for the Roses, het niet al te heet hebben vandaag. Ik heb des années, sans répit, jour et nuit.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 Vers l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant c'est d'avant, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes.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 Je donnerai ce que j'ai Pas tout à fait Pour trouver Je l'aime mes, mes amis Mes amours Mes emmerdes Mes relations Ah mes relations Sont vraiment, sont vraiment sans au, plaisir. au plaisir Au Corence. Très décoré, très décoré, influent, très influent, très bedonnant. des gens bien, très très bien, ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout, j'ai toujours -t -t le regret, de bleiben, mes amis, mes amours, mes emmerdes.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 zo hier in de show. Zondagmorgen van Go. Helemaal in het teken van de ride for the roses. En natuurlijk ook een hele prachtige, eigenlijk: Virgo, Sharky en Goodhart. Nou, je hoort het al aan de achtergrondgeluiden. We schakelen weer over naar ja, het parcours, zou je kunnen zeggen: Het parcours. Ja. Uh, dus, voor het uh, stadhuisplein. Nou ja, dat is het begin Dikker, van het parcours. Uh, dat is het begin van het parcours. Ja. Nou, de, dat was normaal gesproken op de markt uh, ja. Alfred, maar dat was uh, ja, toch een beetje link bij de start. Er veel mensen die door het flessenhaaltje weg moesten. Mm -hmm. Ze doen het nu zo en ze finissen op de markt. En uh, als ze bij de finish komen, dan nog eens spreid aan, dus dat is geen enkel probleem. Ja. Ja. Ik loop even uh, doorheen uh, de club. Mensen hier zo. dan mevrouw. Is fiets mee voor Ride for the Roses. Ja, welke afstand? 50 kilometer. 50. De gedachte erachter. Want iedereen heeft een verhaal hier zo. Uh, nou, ik heb zowel mijn, uh, mijn vader dat is mijn schoonvader verloren aan kanker. Een goede vriendin. Uh, dat is drie. Um, dat komt eigenlijk ja, Een nee van mijn man. Ik heb, uh, ja, een hele goede vriend van ons, op tweeën vijftig jaar in de leeftijd. Die ken ik. Ze zeggen, mocht het eraan? Ja, ze zijn vijftig. Uh, ja, nee. nee. Jullie fietsen samen? Ja, wij fietsen eigenlijk met de trouwe fietsen, vrienden goed samen. Inderdaad, uh, voor Ad, onder andere, en voor hele andere die ik verloren hebben. Maar ja, Ad ja, ons. We zijn allemaal dezelfde de, de, de ziekteoverleden. Wat betreft, uh, ja, we hebben al genoeg uh, van dat vervelende woord in ons leven gehad, maar daar moet je wel. Uh, er zijn ook mensen die ervan gewezen zijn. Maar, ja. Dat mag ook wel gezegd, want dat is eigenlijk waar we, waar we voor fietsen, hè? Ja, ja. Ja, ik, uh, ja, ik ken verschillende mensen die dus uh, ja, wel gered hebben. Dat, dat is waar je al vast moet houden. Is dat ook de motivatie om, uh, om te rijden, altijd een beetje? Of... Ja, ja, ook wel grotendeels om ook te steunen. Daar echt, ja, je, je doet dan Dat nog eens een extra dag extra denken eraan en steunen financieel is natuurlijk ook heel belangrijk. Want het verandert nog steeds uh, als je ziet uh, dat de ziekte als vleesklierkanker, uh, de, tijd, de therapie al heel veel veranderd zijn sinds tien jaar, dat er al een kunst als vleesklier is. Ja, daar kon je toen alleen over dromen toen hij ziek was. En nu is die er al en ik wil nog niet zeggen dat hij dan al veel toegepast wordt, maar die ze kunnen al veel meer en uh, dat is gewoon heel belangrijk. En dat, uh, dat, is, dat is absoluut waar, want die overlichtklier was per definitie einde verhaal. Ja, klopt, klopt, dat is eh... Uh, Kom maar, maar, maar, nog eens, nog eens. Mijn vader had asbestkanker en dat was precies hetzelfde. Die kreeg, die kreeg gelijk, uh, ja meneer, u... Uh, Langer geleden als mijn vader. Zijn, haar vader heeft natuurlijk helemaal weinig kans gehad. Toen mijn vader, ook als best kanker, hebben ze al iets meer, kunnen ze al die long plakken enzovoort. Dus en de therapieën zijn alweer anders. Maar natuurlijk al hebben helemaal geen kans gehad. En dat is wel een heel groot verschil. Uh, ja. dat, is, dat is een vorm van vooruitgang, laat ik dan zo. En, en dat gelukkig, is waar het zo'n dag voor is. Gelukkig wel, hè. Ik bedoel, uh, de wetenschap... Uh, ik, ja, wij zitten zelf allemaal een beetje in de wetenschap. Dus uh, dat dan, dan gaat, uh, ja, gaat... Als nou straks de Roos gezongen wordt... Krijg je het dan ook een beetje moeilijk? Heb je dan onlangs de hitte kippenbel? Ja, ja altijd. op. Ja, Oké, ik ga jullie um, een prettige dag toewensen. Zullen we dat doen? Oké. Okay. Ja, het is een beetje te... Ja, het is een ja, beetje te... Nee, maar... Ik ben een ik zeur dus qua dus goede ben... Goeiedag. Drinken en smeren, hè? Ja, ja. Dat, Dat komt goed. Dat komt goed. Ja, dit is een van de vele verhalen, Alfred, die, die je hoort. Ik zie bijvoorbeeld een complete fietsclub staan. Da, wie is bij jullie de woordvoerder mevrouw? Fietsclub Axel. Wie is, wie is, wie is hier de, de prater? Is, is, is, is dat de prater daar zo? Moet ik die hebben voor de prater die? Ja hè, hè? is dat de bas? Goedemorgen. Dus, Moet ik, ik het goed zeggen hoor, het is Fietsclub Axel, hè? dat had ik goed gezien. Fietsclub Axel van de KBO PCB. Ja, uit, a, uit Axel. Uit Axel. Uit Axel, ja. Uit Axel, maar hoe Ja, maar hoe, maar hoe. Uit Axel. Ja. Nou eh... Uh, jullie fietsen elke keer mee? Ja, dat ja, is dus vanaf het begin. Oké, okay, dat het is al de hele de tijd. tijd. Maar dat was de fietsclubaksel wel in een andere vorm. Wow. Dus dat is allemaal een beetje veranderd. staan de oranje Ja, die zijn er allemaal bij. Dus uh, ja, die zijn allemaal door de KBO gekregen. En allemaal met uh, iemand in gedachten. Ja, ja, helaas. De, de meeste wel hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. Vandaag goed voorbereid op de dag? Ja, heel goed. Weer lange mouwen aan, dat is slim hè? Nee, maar ik, ik heb heel dun vel. Ja? En ik ben bang. Ja, het is dat verdraagt dus, nou. Dus is, het, dus is het slim? Ja, en daarom, daarom doe ik ook lange mouwen aan. Maar dan, het, het is het nou een windje op momenten uit nou, Ja, dat wind. ja, dus gaat behoorlijk lekker. Ja, ja. Maar ja, wel zin in vandaag? Ja, natuurlijk. Ja, gaan we gaan. Wij hebben woensdag... Hebben we, uh, 5, 6, onze grote tocht gereden, 65 kilometer. En die zat ook aan die kant waar we nu naartoe gaan. Ja, ja. Ik ken de route. Ja, ik ken, uh, ken overlaat de weg, dus en elektrisch. We zijn al? ja, allemaal, allemaal elektrif, hè? Met, ne, niet met ondersteuning, hè? Ja, zo heen, dat ik. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Wist je dat de burgemeester van Teneuze op een oude fiets van zijn moeder rijdt, zonder een motor? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja is. Die vrouw, anders kunnen we nog wel leren. Ja, ja ik, lees, ik lees alle stukjes die aan komen. Ik wens je een goede dag. Ja, dankjewel. dankjewel. Dankjewel, ik breng het snel over aan de groep. Dat is heel goed. Dankjewel. Fietskluppen, één van. Van de vele, vele, vele deelnemers, Alfred. We gaan langzamerhand richting de Rose. En het officiële startschot, en dat nemen we ze ook even mee nog. We luisteren gezellig mee. Een nieuwe locatie. Ja, nou, ik zou. Ze stellen zich nu op, hoor. Dus zodra ze komen, dan kom ik wel even in de uitzending. Dan breek ik wel in. Nou, dan gaan we even een stukje muziek draaien intussen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. There used to be a Baya, Baya,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 you <laughs> Muziek die wel past bij vandaag, hè? Kiss from a rose, natuurlijk, Siel hier bij Gofam. Zometeen gaan we weer terug naar, uh, ja, het uh, stadhuis uh, gebeuren, of het gemeentehuis gebeuren. Want uh, daar wordt zometeen gestart met de Ride for the Roses, speciaal voor KWF, een heel goed doel. Ja, je kunt natuurlijk daar gewoon lid van worden of weet het, tegenwoordig donateur. Hè? Uh, en uh, gewoon geld storten om het onderzoek uh, een beetje te bevorderen. Wat naar kanker. Heel belangrijk. Maar vandaag doen al die mensen op de fiets hun uiterste best om geld bij elkaar te fietsen. Heel leuk. Maar ik zei al, je kunt natuurlijk KWF ook gewoon steunen. Ga naar kwf.nl, daar vind je alle informatie.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 wordt al actie. Ja, ja, wel, we ah, gaan ah, terug naar Leen Oude die ah, doet van uh, de start van de Ride for the Roses. Leen ga je gang. Op het stadhuisplein in Terneuzen start nu de 25 kilometer voor de Ride for the Roses 2023. En zoals altijd uh, muzikaal ingeleid door Overmusical Sandra, Tim, Ray en uh, uiteraard Christine. Zij zingen de roses en ze kunnen het heel erg goed. We nemen het mee rechtstreeks nu. I'm saying, love, a to try, to try I'm saying love, it is a river that drowns, it's a lullery. I'm saying love, it is a river that leaves your soul to believe. I say love, it is a fire Tonight, I'm you I say love, it is a fire It's all you see It's to the heart and breed of the crazy breaking that never learned to death It's the dream breed of waking that never Dan in de twee we minuten het de dode herdenkingen, nou, hebben. U u deze wil dus het onvoorstelbaar al, elk jaar opnieuw. Maanden, het officiële startspot voor de 2530. e gaat nu gebeuren. neem u nog u even wel. mee. U Met een oogstrijd van Jacques Begijn en Erik van Marienboer. Ik wil het u God, zeker dan u niet onthouden. Het volgende officiële moment, staande laat klaar worden de heren, de burgemeester van de gemeente Erik van Marienboer en voorzitter, comité in Zeeuw-Vlaanderen. Erik, geeft de microfoon aan jou, want je wil natuurlijk nog een heel mooi woordje spreken voor de stad in Terneuze. Ja, maar wel een beetje koos. Want ik moet ook mijn adem bewaren voor het tochtje dadelijk. Wat is het ongelooflijk mooi dat jullie er allemaal zijn. Ik zou jullie allemaal gunnen om even hier te staan. Want het is echt een plaatje. Het is overweldigend. En wat is het bijzonder dat we dit met elkaar doen. Ik wil het organisatiecomité op voorhand alweer enorm bedanken. Voor zoiets moois. Voor zoiets dierbaars. En voor zoiets belangrijks. Want we staan ook vandaag weer op samen tegen kanker. We hebben, denk ik... allemaal in onze omgeving... dat verhaal of die ervaring... dat maakt dat we er vandaag willen zijn... en ook met elkaar willen zijn. Let een beetje op elkaar. Het is heel warm. Ik roep ook maar weer gewoon... jongens, de zaak goed nat houden. En vooral, misschien net een tandje... minder fietsen. Dan kunnen we er ook... wat langer van genieten. En de opbrengst... is uiteindelijk hetzelfde. Ik wens jullie een hele fijne dag toe. En we weten dat er heel veel mensen... Met ons meekijken en bij ons zijn. Die ons een hart onder de riem steken om vandaag te doen wat we moeten doen. En dat is opbrengst, opbrengst genereren voor de strijd tegen kanker. Een hele fijne en goede dag toegewenst. En dan mogen ze nu nog twee van die uh, confetti-kanonen afsteken. Dus, ja, sorry, dames en heren, dat de zag er helemaal de blauw de de de uit. Maar oké, okay, dat hoort erbij natuurlijk. Uh, ja, twee sluttelorden. Ja, ik ...zaamhorigheid en verbondenheid. En dat is dus eigenlijk ook de reden waarom we hier met z'n allen bij elkaar staan. En het is zoals de burgemeester zegt, als je hier op dit podium staat, op deze trailer... ...en je ziet hier, je krijgt het overzicht op het Stadhuisplein... ...dan is dat op zich al een kippenveldmoment. En dan nog ook, ook nog eens onderscheid met het fantastische optreden van Olf for Musical. Heel erg bedankt daarvoor in ieder geval. Uh, we gaan nu een mooier uit tegemoet. Uh, alle voorbereidingen zijn getroffen... Iedereen van jullie is zelf verantwoordelijk natuurlijk voor zijn goede verzorging. Als organisatiecomité hebben wij daar ook ons steek toe bijgedragen. Dus voldoende tappenmomenten. Er is water uitgedeeld, zonder kruim, er zijn repen. Alles is in orde gebracht. Het is nu aan ons allemaal om er een mooie rit van te maken. En namens het organiserende comité heel veel succes. Maak er een mooie tocht van. Kijk goed op naar elkaar en veel plezier. Dankjewel uh, voor je spreekwoordelijk warme woorden. Zowel de de gemeente, ja dat is mooi te ze zeggen alle twee, twee keer natuurlijk vandaag maar. gaan en, en dan kunnen de mensen eindelijk op je tweede kant pakken hier in de, de zon natuurlijk. Jullie staan klaar voor je 50. Jullie staan klaar voor je 25. Opgelet iedereen op de motor en op de rozenmotor. We gaan zo allen vertrekken. Heren. 3, 2, 1. Zo. En de is heel ja. die vallen in het... Die de hebben, de op, op, ja. we hebben we ik de heer en doen het De dames zijn voetzie 25 50 kilometer. Ik zal eens kijken of ik nog even de Musical bij de microfoon kan krijgen. maar Ze dus rijden. Uh, de boel is om de roads naar 11. Uh, Johnny, je was er ook al. Je had de zak geen babbelen. Uh, ik ga even mijn zak geen babbelen. Misschien uh, wil de burgemeester nog wel heel even snel voor de die fiets Oh, dan moeten we heel snel. Ik heb, uh, had, uh, ik heb de fiets. Oh, dan hebben we hem De fiets van zijn moeder, moet je nu zien. Fiets... Oh, dat is wel leuk dan, hè? Ja. Zonder uh, elektrische uh, ondersteuning. Ja, je moet ook wel echt even op de vertalen natuurlijk. Hij het het was wel de enige in dat clubje. Oh, Nou ja, goed, dan is hij nog altijd Maar in ieder geval, uh, ik ga zelf richting, richting Hoek. En dan gaan we naar het team uh, Linda. Ja? Uh, die zie ik met de voetbalvelden. Dus uh, ik slaat het hier even naar jou. Ik kijk nou even met de dames en heren van, van, van uh, Overmusical. Maar die moet dus Johnny uh, komt straks naar het woord. Ik kijk even achter in de, in de auto. Heel veilig op Janneke We moeten links naar boek natuurlijk. Ja, dus, dus, zo simpel is ja, maar. het. Kijk. Mooi. Hoe is het met jullie? Jullie zullen als mijn collega zei. ja. Uh, Zorgsamen getrekken. Je ook wel een naam roepen. Het ligt ja? dus, Ze staan nog lekker op het podium. Moet, ze moeten snel weg, hè. Jullie moeten snel weg. Dus ja, vandaar. Vandaar. Ik niet op het podium. Ik kom niet op het podium. Ik kom niet op het podium. Nee, nee, nee, nee. Ja, ik ben met Ik ga niet op podium staan natuurlijk, dat snap je wel ik, dat, dat hoor ik niet, hè? Hoe was het voor de zoveelste keer, Christine? Weer ik heb een welmoment en ja gewoon. Het blijft prachtig en mooi eerbaar om te doen. Ja, elk jaar spreek ik jullie weer in deze, weer in deze context, zal ik maar zeggen, Sandra. Maar nou, een apart momentje nog steeds. Ja, dat blijft, blijft mooi. Het blijft mooi om te doen, te zien, te voelen vooral. En jullie raken er niet bij om het zoveel keer te zien? Nee, nog steeds niet. Nee, nee, zelfs als we eigen optredens doen, nemen we dit nummer altijd mee. En dan vertellen we ook over de ride en wat het betekent. En dat het gewoon heel belangrijk is voor Zeeland, uh, ja, voor, voor Zils-Vlaanderen in dit geval. Je, je, zingt, je, zingt, je zingt het meer dan alleen op deze dag. We, hem, we nemen hem inderdaad bijna altijd mee ja, waar het passend is en uh, ja het, het is voor ons een heel bijzonder nummer geworden en het hoort nou ook gewoon bij ons en, uh, ja. Het klooko is weer prachtig. Dat is niet om jullie veren. Je zag er te steken als ik dacht, mag je echt In deze tijd van je doen, maar in ieder geval, het klopt prima. Sorry, ik heb het niet goed. Nee, ik wel. Ik heb, ik heb het heel goed gestaan. Het klonk prima. Oh, nou kijk. Daar da, da, da doen we het voor. Kan je jullie langer ophouden. Tot volgend jaar of misschien een keer tussendoor nog. Ja, zou leuk zijn, hè? Ah, oh, dan nee, zijn samen dat Komt goed. Prettige dag verder. Goed weekend. Over musical. Wat is Tim, Wil je ook nog wat zeggen? Nee toch zeker, hè? Nee hoor. Ja, ja, Tim, ik wil ook... je alleen maar even gedag zeggen. Oké, dankjewel. Ik ben. Tim Hoek, de man van de Corner Project. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Tot zover hierzo. Ze zijn van Arkit. De 25-50 zijn rijden vanmiddag om 4 uur. wordt het bedrag bekendgemaakt. Nou, tussen 3 en 5 zijn we weer terug. En dan zijn we daar ook weer bij. Ja, zegt, een, een, zeg leden nog, e naar... nog ja. even een vraag. Ik uh, hoor jullie daar zo steeds spreken over mensen op de elektrische fiets. dat het allemaal niet kan en zo. Nou, nee, dat hebben we niet, hè? Nee, nou, nee. nou tussen de regels hoor. Maar het gaat op de opbrengst, jongens? Het gaat altijd op de opbrengst. Zo is het, nee. ook met de elektrische fiets ik vond mag, dat maakt niks mag niet de burgemeester zei, rij het handje minder maakt niet uit het geld is het toch wel zo is het en dat is het belangrijkste dankjewel ik ga, hoek, ik ga op de fiets en ik ga fietsen naar hoek toe dus heel hey, sterk tot de weg ja. rustig aan zie je dank je dag Even. goedemorgen De temperaturen hier in het centrum van Terneuzen. Terwijl we een mooie uitzending maken over Ride for the Roses. We gaan even pauzeren. Even wat mededelingen. Want dat moeten we natuurlijk ook braaf doen. En we praten hier ook weer bij van wat er in de wereld gebeurt. Tijdens het nieuws hier bij GoFM. Wij zijn terug met tweetjes hier over een paar minuten al. Dus stay tuned bij GoFM.